Dankjewel, Rick Zaal. Goedemiddag, dames en heren luisteraars. Hartelijk welkom in Heino. Hartelijk welkom bij De Familie, deel 18 alweer. Jawel, dames en heren, dat wordt u goed. Deel 18 alweer. En dat is toch zeker wel een applausje waard. <applaus> Ja, ja, ja, ja. Dat dacht ik ook, dames en heren. En hier zijn we dan weer met ons en uw programma... Van je familie moet je het maar hebben. Ja! En als dan nu even onze charmante assistente Jet de kandidaten even hierheen brengt. Nee. Nee? Nee. Nee, daar zijn we nog lang niet aan toe. Pardon? Bovendien ben ik geen charmante assistente. Ik speel in het hoorspel de regisseur. Een regisseur, dames en heren... Wij hebben vandaag een echte regisseur in ons midden. Ja, ik, ik zou bijna zeggen, dit, dit vraagt, dit smeekt toch bijna al een warm applaus. Ja, dit is toch geweldig. Een regisseur in ons midden. En, en zoiets kan toch eigenlijk alleen maar gebeuren in ons en uw programma van je familie. Moet je het maar hebben, ja. En als de kandidaten van vandaag zich dan nu even Had aan nou even, voor willen stellen... Even ophouden, op ja. Haal, ja? Uh, Zover zijn hm? we gewoon nog niet. Ik bedoel wel voorstellen, dat klopt, maar... Ah. ...we zijn nog helemaal niet bij uw programma... ...van je familie moet je het maar hebben. hebben. Ja, ja, is. Nee, niet nee, erg. nee. Nee, nee dan zijn we nog niet, u klapt te vroeg. Ja. En bovendien was ik de regisseur... ...en u bent alleen maar de presentator. Dank u wel. En een presentator moet gewoon altijd doen wat de regisseur zegt. En we zitten nu gewoon in de huiskamer van de familie... ...en niet bij van je familie moet je het ik hebben. het maar hebben. Dus. En in die huiskamer... Daar zitten alleen maar Freek, ex-leraar maatschappijleer. En Nancy, op wie hij zo vreselijk verliefd is. En, en zijn vrouw Claire, waar hij zoveel van houdt. En daar zit dus niet een of andere idiote presentator... ...van een of ander stom televisieprogramma. Nee. Dat kan toch gewoon niet? Nee. Dat is radio! Ja. Huh. Verder hebben we ook geen tijd voor dit soort onzin. Want Goed. het hoorspel gaat nu beginnen. En nu gaat de telefoon. Oh, Hallo, moeder. Wat zijn we vroeg? Nee, ik ben al uit bed. God, mam, ik heb echt wel wat meer te doen, hoor. Zeg, ik, ik, ik ben jou straks wel even terug. Hè? Nee, Claire is net bezig om een droom te vertellen. Ja. Nee, nee moeder, dat, nee, dat gaat echt even voor. Ik, ik bel u zo terug, hè? hè. Nee, nee, u komt niet in die droom voor, nee. Nee, maar ja, wat niet is, dat kan nog komen, hè. Nou, dag, mam. Dag. Nou, Claire. Hey, vertel snel verder. Ach, misschien kan ik beter... Nee, nou... nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, dromen moet je niet opkroppen. Vertel nou door, net als vroeger. Hey. Ik zit dus in die televisiestudio. Ja. Dank u wel. Dank u wel, ja. Fijn. Hartelijk dank. Goedenavond, dames en heren hier zijn we weer met ons en uw programma van je familie moet je het maar hebben jawel, dank u dank u wel, dames en heren ja, klap er maar eens even lekker op los sla die spanning er maar eens heerlijk uit want over enige momenten, dames en heren zal die spanning wederom om te snijden zijn ja, doe maar doe maar, dames en heren En ons en uw programma van je familie moet je het maar hebben ontvang ik deze keer een Jonge, mooie vrouw in de kracht van haar leven, dames en heren. Een vrouw die u zelf, u zelf, elke dag bij de bakker in de supermarkt tegen kunt komen. Kortom, mijn gast is een vrouw van deze tijd. Een vrouw met een verhaal. Een verhaal dat u zal ontroeren zoals het mij ontroerd heeft. Een verhaal waar je met geen tien paarden omheen kunt. Ja, ja, dames en heren, ieder huisje heeft zijn kruisje. Niet alles is schone schijn, dames en heren. Slechts weinigen hebben de moed het lef om ervoor uit te komen. Maar miljoenen kijken er iedere week weer naar. Mijn gast, dames en heren, heeft de moed en het lef... om in ons en uw programma van je familie... moet je het maar hebben... haar ziel en zaligheid live prijs te geven. Ontvang haar daarom met het warmste applaus dat u maar in huis heeft. Dames en heren, hier is ze, Claire van Pinksteren, ja... Hallo Claire, welkom. Welkom. Ga even lekker zitten. Ja, mag doe ik hier o's... zitten? Ga lekker zitten, doe goed. alsof je thuis bent. Claire, mijn eerste vraag weet je natuurlijk al, hè? Of er ja. een familie in de zaal zit. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. inderdaad, Claire. Ik, ik mag toch Claire zeggen? Ja hoor, ja, het is goed. Maar dat is inderdaad mijn eerste vraag. Nee, er zit geen familie in de zaal. Ja, ja, ja, dames en heren, van je familie moet je het maar hebben, zou ik bijna willen zeggen. Goed, Claire. Uh, de kop is eraf. Jouw kan niks meer gebeuren vanavond. Ik ben geen <laughs> Ja, ga maar lekker zitten. Blaas eens lekker uit. Dus ik zou willen beginnen met de vraag. Uh, vertel eens iets over jezelf. Uh, we hebben de tijd. Uh, hier in ons programma en in uw programma van je familie moet je het maar hebben. Kom op, Claire. Wie hebben wij hier uh, live in onze studio? Toe, Claire. Brand helemaal lekker los. Nou, ik ben uh, 42 jaar, ben 19 jaar getrouwd. Zo. We hebben twee kinderen en ik werk in de reclame. Ja, ja, Dan ken jij Loekie de Leeuw zeker wel persoonlijk, hè? <lacht> Zal ik maar nou zeggen. Nee hoor, nee. nee, ik zit gewoon op de mediaafdeling van een groot reclamebureau. Kom, kom, kom, kleertje, Ik bedoel, we hebben de tijd, hè? De camera is voor jou, daar is die. Kijk, niet zo bescheiden, hè? Kijk, als ik aan reclame denk. Ja? ja? Ik bedoel, als ik het over reclame heb, denk ik aan. Snelle jongens in grote zwarte auto's. Flitsende vakanties op glinsterende stranden. Eindeloze feesten waar die nou, creatieve accu's weer worden opgeladen. Favonnee. lunches. Machtig interessante meetings in gerenommeerde hotels. Pak ons die illusie niet af, Claire. Die die reclame is toch eigenlijk één grote familie, een familie van ons, kent ons? Niet? Nou ja, na het werk pakken huh? we wel eens een ja, beeldje ja, ja, en daar ja. blijft het eigenlijk ja. bij. Ja, ik kan niets anders zeggen. Zij kan niets anders zeggen, dames en heren. Applaus! Ja, voor zoveel pure oprechtheid, ja. Maar Claire, om nog even op je baan in de reclame door te gaan. Het ja? is toch tevens de branche waar ongewenste intimiteiten zijn uitgevonden. En ook het vak waar ongeveer hele salarissen opgaan naar alimentatie. Ja. Waar iedereen het zo'n beetje met iedereen doet. Claire. Dat zijn uw woorden hoor. Ja. <laughs> Dames en heren, thuis en in de zaal, onze Claire is niet op de mondje gevallen. Claire, maar je kan mij toch niet wijsmaken dat jij als vrouw van de wereld in de reclame de rol van muurbloempje zou spelen hm? kijk meneer ik heb thuis al problemen genoeg ah he? dames en heren thuis en in de zaal daar is die de eerste regelrechte bekentenis in ons en uw programma van je familie moet je het maar hebben ja ja gezegd is gezegd Claire het is onverbiddelijk daar is de camera dat is hem onverbiddelijk is die Claire hier heeft problemen thuis een warm applaus voor deze eerste dappere bekentenis doe maar <applaus> ja je ziet het de zaal leeft helemaal met jou mee en de kijkers thuis natuurlijk ook. Mijn flinke Claire, hier in de studio, wat zijn jouw probleempjes thuis? Nou... Ja, want hoe meer van die dappere bekentenissen, je weet het, des te groter de prijs in het oh. Want in ons en uw programma van je familie moet je het maar hebben, geldt ook voor wat hoort wat. Kom maar Claire, kom maar met die oh. eerste bekentenis, we gaan er allemaal voor. We vertellen het heus niet uh, verder. We zijn hier onder elkaar en onder ons... in ons en uw programma van je familie. Moet je het maar hebben. En gedeeltesmart is halve smart. Zijn mijn eigen moeder altijd al. Nou ja, mijn man uh, Freek, die heeft een vriendin. Ons en uw programma gaat geen zetelhoog hoog, dames en heren. Claire's man heeft een vriendin. Applaus! Ja! En Claire! En Claire! Jij gaat ons nu vertellen... Hoe dat allemaal zo gekomen is. Barst maar eens lekker los. Ik hang aan je lippen. Nou ja, wat zal ik erover vertellen? Alles, Claire, alles. Want hoe groter de bekentenis, hoe groter de prijs. Goed, ja. Dan. Opeens was zij er. Ik... Doe maar. Ja, u moet weten dat wij voor ons huwelijk elkaar hebben beloofd om eerlijk te zijn. Dat hoor je wel meer, Claire. Dat hoor je wel meer. Maar tussen belofte en werkelijkheid wil nog wel eens een... Diepe kloof gaan. Oh, bij ons niet hoor. Nee, tussen nee. Freek en mij is het jarenlang heel goed gegaan, best wel. Maar toen gebeurde er iets op school, hè. Freek's lesuren werden hem afgepakt. Je ja. moet weten dat hij leraar maatschappij leer was. Nee. Hè. Maar opeens was dat niet meer nodig nee. op die christelijke scholengemeenschap. Nee, ja, Claire, de maatschappij is is die... ja. Keihard. Hm. En dan, dan moet je het van je familie hebben. Een mens moet een, een, een veilige haven in het leven hebben. Een, Thuis, ja, ja, ja, maar ik had mijn werk op de mediaafdeling van het reclamebureau... waar ik inmiddels tot chef was bevorderd. Je maakt een carrière, Claire. Bekend het maar. Nou oh ja, God, als je het zo wil noemen... Ja, ja, Claire, dat wil ik zo noemen. In ons en uw programma van je familie moet je het maar hebben. Een vrouw die carrière maakt. Dames en heren, kom daar nog maar eens om vandaag de dag. Jawel, kom daar nog maar eens om. Waar blijft uw applaus voor deze tweede ja, bekentenis. Oh nee. Ja, ja, ja, Claire. Ja, bekentenis. Die kan jij in je zak steken. Ja. In de pokken. Twee grote bekentenissen En we zijn nog maar net begonnen, dames Dit en heren, thuis. En in de zaal dat begint op een hele grote, stevige score te lijken. Als ik mij niet ga vergissen. Ja, Claire. maar misschien deed ik er wel fout aan, hoor. Ja, misschien had ik nee. wel thuis moeten blijven. Of, of samen met Vreek iets nieuws opbouwen. Ja, ja, ja, maar weet maar eens alles van tevoren, hè? Maar Claire eigenlijk, lieve fijne gast van me. Eigenlijk heb jij, heb jij weer gescoord. Ja, ik, ik kijk oh. even naar de jury. Jawel, ik zie ja? de notaris volmondig oh, ja knikken. Oh. Je derde grote bekende is helemaal binnen. Oh. Die kan niemand jou meer afpakken, Claire. Geweld. Maar um, wat bekend ik dan? De verrassingen in ons en uw programma van je familie moet je er maar hebben, zijn vanavond weer niet van de lucht. Claire, jij bekende dat je er misschien wel fout aan hebt gedaan om door te blijven werken oh? en carrière te maken. Dat was jou, jouw. Jouw bloedeigen derde bekentenis. Ja, ja, ja, ja, ja. Erbij blijven geweldige kandidaat van me. Erbij blijven. Maar even denken, waar waren we gebleven? Uh, bij dat ik misschien iets fout had gedaan? Juist, ja, daar waren we gebleven, Claire. En toen? Je mag ook stoppen hoor. Even goede vrienden. Nee, hey, hey. nee. <laughs> maar dan gaat wel die hele vette grote prijs aan jouw neus voorbij, want regels zijn regels, Claire. N nou ja, ik wilde alleen nog toen... maar even kwijt dat mijn Freek toen is gaan zwerven. Ja, gaan zoeken in de maatschappij en in de drank. Applaus, dames en heren. Applaus. Dit is heel vet. Jouw vierde bekentenis. Ongelooflijk, dames en heren. Thuis in de zaal. Ongelooflijk. Kijken. Dit is morgen het gesprek van de dag. Freek ging aan de drank door jouw carrière. Nou, zo zou ik dat niet willen zeggen. Zo zou jij dat niet willen zeggen. Maar nee. Claire, luister eens. Hoe zou jij het dan wel willen zeggen, fijne lieve kandidaat van Ach, mijn Freek dronk al een glas voor ons huwelijk... en ja? eigenlijk heb ik er toen nooit zo op gelet. Nee. Het ging eigenlijk spelende wijs. Maar toen hij niet meer nodig was op die christelijke scholengemeenschap... ja, toen is het pas echt begonnen. Met de drankleer? Ja, ja, en met die vriendin. Stop, stop! Dit. Dames en heren, dit wordt mij, dit wordt mij echt veel. Maar toch, toch voeren we de spanning nog even verder op... Want hier, Claire, hou je vast... is de eerste video-verrassing. Oh, Claire, nee. let op, daar komt hij. daar is de mooie. Oh, Kijk, oh, daar gosh. is oh, Waarom? Oh, ha Hallo. Lieve Claire. Hier is je eigen Freek. Ja, Voor mij was het ook een hele grote verrassing... dat je mee ging doen aan het programma... van je familie moet je het maar hebben. En natuurlijk wil ik jou meehelpen... om die grote prijs te winnen. Maar eerst... Claire wil ik je zeggen dat ik heel veel van je hou. Oh, dat is mooi, zeg. zeg maar, in die 19 jaar... dat wij elkaar nu al kennen... of het zijn er 20... kan ik iedere dag mijn geluk niet op. Mooi, dat en, Mooi. Dat meen ik uit het, uit het diepst van mijn hart. Dat ik nooit gedacht. En wat ik het meest fijne vond in onze relatie... gevonden heb en nu nog vind... is dat we in de jaren... alles zo eerlijk en open met elkaar konden bespreken. Eerlijk en open. Ja. Ook over Nancy... Met wie je tegenwoordig ook zo goed vinden kunt. Ik weet het, het, het doet je verdriet als ik steeds maar zeg dat ik verliefd ben op Nancy. Maar ja, dat is niet anders, Claire. Zij is op mijn weg gekomen. Zeg maar, de derde wereld heeft ons tweeën bijeengebracht. Ik wilde iets betekenen voor die bijna vergeten maatschappij daar in de derde wereld. Helemaal toen ze me niet meer nodig hadden op school. Ja, en toen op het steunpunt Zuidwest-Afrika en omstreken. Ontmoette ik die middag Nancy. Dat weet ik nog heel goed. Nou ja, eerst ging het over koetjes en kalfjes in Afrika. Nou, en toen vertelde Nancy over haar leven. En over haar eenzaamheid. En dat was niet leuk, maar dat weet je. Nou, en toen heb ik haar mee naar huis genomen. Claire, wij hebben altijd open kaart gespeeld. Zwaar. Maar nu, na drie jaar met Nancy. Ja, denk ik toch dat ik meer van jou hou. En Nancy kan zo langzamerhand best weer op eigen benen staan, zeg maar. En Claire, ik denk dat wij weer met z'n tweeën verder moeten. Claire, ik, ja? dat meen ik. Zullen we dat doen? Claire. Dank. Applaus, jawel. Van je familie moet je het maar hebben. Oh, Claire, lieve, lieve kandidaat, Laat die tranen maar rollen. Toe maar. Hoor je het er allemaal maar uit. Maar, maar dan daarna, Claire. Daarna komt het. Jouw commentaar. Wat heeft mevrouw Freek op deze eerste verrassingsvideo te zeggen. Maar. Ja, maar dit hadden we helemaal niet afgesproken, Ja, ja, maar hè? dat is de kracht van ons en uw programma. Geen afspraken vooraf, alles live het land in. Kom op, Claire, de tijd, tik door. Laat die grote prijs niet aan je voorbij gaan. Doe een grote bekentenis. Doe het, kom, doe het, je kan het. Jouw freak heeft jou wat gevraagd en heel het land is geduigd. Nou, ja... Onze kandidaat gaat praten, dames en heren. Ja, onze kandidaat gaat praten en geef haar nog één keer dat grote, warme applaus. Doe maar ja, daar moet ik nog eens even over nadenken hoor. Er is de laatste drie jaar zoveel gebeurd. Sch, laat ik je helpen, Claire. Ik, ik mag mijn charmante kandidaat toch wel een beetje helpen, dames en heren. Mag dat? Mag dat? Ja! Natuurlijk! Claire, Claire wil jij je eigen freak? weer terug? Nou ja, wat ik zeg, hè? er is zoveel gebeurd. En na drie jaar is de situatie... Mm -hmm. Ik ben ook een mens van vlees en ja. bloed. Ik heb ook mijn gevoelens, weet je. Ho, ho, op het reclamebureau. Als ik het niet dacht. Als ik het niet dacht, dames en heren. Een hartelijk applaus voor deze grote bekentenis. Want die hoor je toch alleen in het programma. Van je familie moet je het maar hebben. Claire, die wordt een fantastische kandidaat voor de kop. Voor de draad ermee. Wat heb jij de laatste drie jaar zo al uitgevreten, zal ik maar zeggen. Hè? Ik? Nou, niet wat u denkt hoor. Aan mijn leven geen, uh, geen andere mannen meer. Aan mijn leven geen andere mannen meer. Ja, ja, ja, lijf ja, ja. ja, ja lijf. <laughs> lijf. inderdaad, de oplettende kijker heeft het gehoord. Dit is eigenlijk weer een grote bekentenis. Tjonge, jonge dames en heren thuis in de zaal. Wat is uw presentator toch een regelrechte geluksvogel? Want hij weet wat u nog niet weet. En daarom is hier, dames en heren, de tweede. Jawel, de tweede video-verrassing. Nee. Een applaus voor de vriendin van Freek. Dat is Freek. Dat is Freek. Dat is daar is Freek. Oh. Ja, Dag lieve Klertje. Hang maar vast. Ja, staat het ding aan nu? Ja, ik kan beginnen. Dat had je niet gedacht, hè? Nee, nee. Maar zoals je ziet, ik, ik ben het je eigen Nancy. Wat een verrassing. Klaartje, we hebben de laatste drie jaar heel wat meegemaakt met onze Freekje. Lief en leed. En daardoor, hoe zal ik het zeggen. zijn wij naar elkaar toegegroeid. Vooral toen wij besloten om iedere zondag naar de kerk te gaan. Om, om te gaan zoeken naar, het, naar, naar iets wat, wat er toch moet zijn, hè? En op die zoektocht naar het iets. zijn wij dichter bij elkaar gekomen. Daar in de banken van de kerk. en onder het gebed. en als we samen de liederen zongen. Dat wil ik best in jouw programma bekennen. En eigenlijk zou ik dat aan heel de wereld willen vertellen. Dat jij en ik al maanden lang van elkaar houden. En ik weet zeker dat jij er ook zo over denkt. Dag mijn aller, aller, aller. Liefste Klaartje. Oh. oh, oh, oh, oh, oh. Dames en heren. Ja, ja. Van je familie moet je dit maar hebben. Het enige programma op de Nederlandse televisie waar je iedere keer van opkijkt. Claire, je commentaar. Of nog beter. ...een grote bekende is. Doe het nu? Dat is gemeen, dat is privé. Toma. Dat hadden we niet afgesproken. Nou, ik doe het niet meer. En dat kan alleen gebeuren in het programma van je familie. Moet je dit maar hebben. Maar Claire, wie niet praat, kranen, kranige lieve kandidaat van me... ...mist de prijs. Jammer, maar helaas. Dus Claire, jawel, jawel. Je kunt. En toen, wat was toen de prijs? De, de prijs, ik, ik weet het niet, want, want toen werd ik wakker. Ja, toen werd je wakker. Helemaal in tranen. Pardon? Ja, zo'n traum kan een mens heel erg aangrijpen. Ze was helemaal overstuur. Zeg, hoe weet jij dat allemaal, Nancy? Nun ja, ja, ehm. Um... Wat nou, Nunja, ja, ehm. Uh... Nancy lacht naast me. Kleertje, Kleertje, dat zou je niet verklappen. Ik heb geen zin om nog langer stommertje te spelen. Met mijn eigen man. Daarbij hebben we elkaar ooit iets beloofd... dat we alles tegen elkaar zullen zeggen. Freek, Freek, luister. Ik luister. Hij heeft vannacht bij mij geslapen. Get verdemmen. Dat heb ik weer. Hier in huis kun je je niet keren of er ik, gebeurt Freekje, iets. Freekje, het is bijna niets wat je denkt. je nee. spreekt de waarheid. Ja. Die waarheid... Die waarheid wat, wat is überhaupt die waarheid? Freek, jij snurkte zo verschrikkelijk. En toen ben ik maar even bij Claire gaan informeren wat ik daar ja, aan moest doen. En omdat zij dat zo 1, 2, 3 ook niet wist, ben ik maar eventjes bij haar gaan liggen. En nee. dat was maar goed ook. En waarom was dat maar goed ook? Um. Vertel mij dat Dus waarom was dat maar goed ook? Uh. Ja, dan konden jullie verder rotzooien, hè? Hoe lang is dit wel niet aan de gang, stel het je potten. Stel je niet zo aan, progressief meneer. Zo ken ik je toch helemaal niet, Freekje. Yes? Nou, dan ken je me nu zo. De telefoon. Ah, doe ze de groet hoor, en vertel haar maar alles. Nee, nee, niets doen hoor je, niets aan je moeder vertellen hoor je alsjeblieft. Dat ja. is zo'n conventioneel. Hallo, moeder. Ja. Ja, nee, ik wou u net bellen. Ja, ik stond er klaar voor, zeg maar. Wat zegt u? Ja ja nee het was ook een hele lange droom ja nee niets bijzonders hoor nee nou dat mag geen naam hebben nee wat u zegt ja nee helemaal mee eens moeder zeker ja dromen zijn ja vind ik ook ja u hebt ook gedroomd van Claire en Nancy hebt u gedroomd? Wat deden die bij u? Wat, Wat de? Claire, en Nancy? Ja, dat zijn man, dit gaat wel ver, hoor. Ja, Hoezo is. moet ik maar oppassen? Ja, <laughs> Uw dromen komen altijd uit, Uw ja, dromen komen altijd uit? Nou, ik kan me niet voorstellen dat Claire en Nancy... Nee hoor, dat zijn heel gezonde meiden, zeg maar. Natuurlijk kan dat omslaan, maar niet bij Claire en Nancy. Nee, hoor. Ja, dat ja, is zonde, hè? Ja, maar luister, ze komt wel weer terug, hoor. Ja, dat zeggen ze allemaal, dat ze weggaan, maar... Uh... Ja, precies, Heintje David zei dat ook. Nou, die kwam toch ook terug? Tuurlijk, ja. Zeg, en het blijft een dijk van de mensen, hè? Maar hoe weet ik dat nou waarom ze ermee gestopt is? je zegt dat van Zit ik dicht bij het vuur? Ja, dat de Bouwman zat niet bij de VPRO. Nee. Ja, ze was wel iedere zondag op de televisie, maar dat was op net één. Nee. Nee, we. Ja, ja, nee, dus snap. ik kan me voorstellen dat u dacht dat de VPRO als A-omroep wel heel vreemde programma's uitzond. Maar het was echt de AVRO, hoor, mam. Nee, VPRO zit op drie. Drie? Dat is na twee. Tuurlijk zit die zender ook op uw televisie. Is even zoeken. Nou, als het niet lukt, kom ik wel even langs. Dag. Dag, mam. Dag, hoor.